Goedemiddag, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse babymoordenaar Lucy Letby gaat de rest van haar leven de cel in. De vrouw werkte in een ziekenhuis met de vroeggeboren baby's... en op een gegeven moment begon het op te vallen dat er vaak baby's overleden... terwijl zij aan het werk was. Vorige week zei een jury dat ze schuldig is aan het doden van zeven baby's... en een poging tot moord bij nog een zes andere baby's. Vandaag hoorde de vrouw haar straf. Waarom ze de baby's vermoorden is nooit duidelijk geworden... zegt correspondent Fleur Launsbach. Dat is ook heel vreemd aan dit verhaal... en ook heel onbevredigend natuurlijk voor de ouders die baby's hebben verloren. Het is heel onduidelijk waarom ze dit zou hebben gedaan. Het is eigenlijk het profiel van deze verweegster is heel normaal, heel actief, sociaal leven. Vrienden, familie. Um, altijd heel gemotiveerd geweest in haar opleiding. En Ze hebben helemaal geen motieven kunnen vinden... en daar is ook nooit iets over verteld. En Plus, ze zegt dus zelf dat ze onschuldig is. De ANWB stopt met fatbikeverzekeringen. De elektrische fietsen met dikke banden zijn sinds de helmplicht voor bromfietsen hartstikke populair, maar ze worden ook heel vaak gestolen. Zo vaak dat de verzekering acht keer zoveel moet uitkeren dan dat er binnenkomt aan premies. En dat gaat niet, zegt de ANWB. En dus stoppen ze volgende maand helemaal met het verzekeren van fatbikes. In de Brabantse teleur zijn gisteren drie agenten en nog andere mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Er was daar een wielrenwedstrijd in het centrum en daardoor was het erg druk. Na een opstoot werden de agenten door een groep aangevallen. Drie mannen en een vrouw zijn opgepakt. Zo klonk het afgelopen nacht in een woonwijk in Eindhoven. Ja.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 Nog het weer zonnig en warm, met op veel plekken 24 of 25 graden. Het kan in Limburg nog oplopen tot 28. Morgen ook lekker zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengloend van de ANWB. Een korte file in Noord-Holland en die staat op de A4 Amsterdam-richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en roelof leidt het langzaam over 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. That life. And baby, when you saw me naked, I never felt more alive Love's a risky bit, play me like roulette, don't think with your head yeah, I don't ask for much, just all of your love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 Zakjes. Ik, wist, ik wist niet eens dat het bestond. Ik ook niet. Dat was yes, door gehad. de aandacht hiervoor ja. ga je denken: van nou, zou ik eens zo een uh, zakje proberen? Bij ja, ja, een le uh, Lekker slim, Lekker ja. Ja, ja. slim. Niet nog... echt. Ja, maar ik... het is uh, McLaren hè, die uh, daarmee bezig ja, is. Toch? En het is niet te geloven. En uh, nou, dit is, ze hebben natuurlijk helemaal gelijk dat ze er tegen ageren. Uh, want die uh, tabaksindustrie, dat is, uh, nou, ja, dat is toch wel een, uh, een op zacht gezegd, een fout clubje. Um, want. Uh,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 over het komend weekend van het racefestival uh, met de Grand Prix. Dan het beest van de week. En uh, ik heb nog geen idee hoe we dit uur gaan afsluiten. Ja, maar, maar, ja dat gaaliger. merk je voor zelf. <laughs> Dus misschien hebben we... Ooit is het vijf uur, uh, toch? Ja, het wordt ja, wel ah, vijf zeker. uur. Maar nou, ik ben natuurlijk reuze benieuwd hoe het daar af gaat lopen bij de ingang van het circuit. We houden het in de gaten. Ja, we houden het zeker in de gaten. En laten. we hebben de vlag uithangen hier uh, in de studio. Kijk even op uh, ja. zfm-live.nl we staan er live mee in de studio. We zijn helemaal in de sfeer, hè? Zeker, ja. zeker. Ik heb er zin in. Jij ook. Awesome. Ja, ik ook. Het, nou ja. Uh, het wordt heel gezellig. Goed, we gaan een vreemde eend uh, draaien nu. Oh ja, vreemde eend in de bent. Een beetje, beetje dier van de week. Oh ja. Maar een vreemde eend hebben we hier. Oké. Okay. Lisanne het extra. zie voor de deur, de postman weer Loop met een prepback naar hem toe Vannacht kocht ik een teddybeer Terwijl ik wafels op met soep Ga douchen met mijn badmuts op Hou een feestje met de boksen aan glij uit door het vele op Maar ik kan er weer tegenaan Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee Ga de deur uit, met persoonlijkheid voor Ruik al over alles heen, loop honderd keer met tegenwind Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind ben elke dag een nieuwe kleur, rood, oranje, blauw of wit. Een regenboog stelt toch teleur, wanneer er maar één kleur in zit Stap de bus in, neem mijn koffer mee, reis verder Mijn persoonlijkheid voor Twee, drie, vier Want als ik meeging ging met de stroom, had ik mezelf nooit. Meer... leuke plaat, nou deze. Ja, is leuk. Ja, de, vre is die afgelopen? de vreemde eend. Zo oh, wil je dat die afgelopen is, zo? Nou, <laughs> nee, is die nee, afgelopen? Oh. Hij, hij, is, hij is al afgelopen. <laughs> hij is bijna afgelopen. Ja, je hoorde de Dijkstra in oh. de, de vreemde eend. Ja, ja, ja. Zodadelijk gaan we natuurlijk uh, naar Beverwijk toe, naar Randall Lawson. Ja, ik heb even nog een klein nieuwtje. Oh? Voor de mensen die zin hebben in uh, het is tenslotte nog uh, vakantietijd hier in uh, Noord-Nederland. Um, op 23 augustus is er nog een, uh, een zogenaamde bunkerwandeling in de Amsterdam. ...omse waterleidingduinen. Dat is een berichtje van het Zandvoorts Museum. Start bij de ingang aan de Zandvoortsalaan. Uh, het is om uh, 7 uur s'avonds. Om uh, um kwart voor zeven verzamelen. Duurt 2 uur is geen wandelconditie vereist. Het kost 7,5 euro per persoon.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 Uh, bezocht Die zijn overgebleven uit de Tweede Wereldoorlog. En u krijgt een oog uitleg over de geschiedenis van deze betonnen kolossen. Lekker struinen nee. door de duinen. Lekker struinen door de duinen. En dat mag allemaal in de AWD. Zeker. Nou, we gaan een uh, verzoek draaien. Hier is de ILO. Oh ja, lekker. En... Ja, Komt hij aan? heeft op gewacht hoor. Benno, onze luisteraars die weten wel wat muziek is, hè? Ja, haha, dat merk ja, je wel ja, bij deze zin ja, ja. van ILO en The ja, Living Thing. Wat een mooie verzoekplaats. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En ik denk die kan ik mooi draaien voordat ik naar Beverwijk uh, schakel. Want ja. uh, die gaat vast uh, door de keuring van uh, René Lawson heen komen, die plaats. Ja, maar heb ik nou begrepen dat je die zelf niet uitgezocht hebt? Ja. <laughs> nee. <laughs> Ik moet toegeven, nee, die heb ik niet zelf uitgezocht. Nee, ja, ja, ja. Okay, nee. Nou, nou, ja, ja, dat houdt toch allemaal op, hè? Ja, ja. Maar, de, ja. maar degene die het wel gedaan heeft, toppetje. Oh, kijk, kijk, kijk, ja. kijk. We zullen het een uh, albedientje doorgeven. Ja, oké, okay, goed. Zeg, uh, Rendel, uh, ja, Beverwijk wordt leger en leger. Want je had uh, 200 uh, trucken van raceteams uh, om de hoek staan. En uh, nou, er zijn er inmiddels een aantal uh, hier in Zandvoort uh, verzeild geraakt. Dan heb je ze nog zien rijden? Nee, nee, nee. Er zit aan de andere kant van Beverwijk. Ik zit net even aan de andere kant. Ja. Dus, uh, maar ik denk dat de vol staat volstaat, dan. Ja, het begint okay. aardig te vullen, ja. Ja, ja, ja. ja er wordt hoop gebouwd. Ik zag van de week ook al uh, op de snelweg... Uh, de vrachtwagens van de Haas-Racing uh, Haas Formule 1 team rijden. Ik denk, oh ze zijn allemaal nerveus. Ja, ja, ja, allemaal ja, ja, ja, allemaal ja, ja, die waren het eerste hier uh, trouwens. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Haas was ja. nummer 1. Nou, kijk of dat uh, volgende week zondag ook zo is. Nou, ik denk, denk het denk niet. Ik dat je een hele geveel geld kan verdienen... als je niet op een gaat komen.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 uh, geld, dat uh, als ergens uh, heel veel geld omgaat, is de Formule 1. Ja. En uh, ook enorm veel geld, waar alleen uh, heel veel mensen maar enorm voor kunnen dromen. Dat, uh, ja, nou, laten we zo zeggen, de familie Verstappen, die hoeft niet uh, heel erg op, uh, uh, die, die gaan, we, gaan we niet bij de voedselbank zien, denk ik. Ja. Uh, dus uh, dat gaat niet lukken. Ja. <laughs> Echt uh, gewoon helemaal niet. Hoe ga jij de race uh, weekend uh, in? Hoe, hoe ga je dat zelf organiseren? Is het druk bij jou in de zaak? Uh, wat, uh... Ik hoop het, ik hoop het. Ja, we gaan het zien. Vorig jaar was het, uh, was het het is best wel redelijk dat de hoop mensen toch even van de circuit deze kant op komen. Ja. En, uh, dus we zullen wel weer hapjes en drankjes in de neerzetten zetten. We hebben de schermpjes aan en uh, dan kunnen ze langs. en uh, Het ligt natuurlijk helemaal het weer. Als het bloed mooi weer is, dan gaan we helemaal nee. goed zien. Is het nee, het, het wordt wel niet mooi weer. Ja. Uh, wordt het wel mooi weer? Nee. Nee, nee niet? Nee, koud. Nou. Oh koud. Nou, koud. koud als het maar droog is, hè. Dat, ja. is, dat zeg ik al Nou, van, wisselvallig. Maar... Dus, uh, ja, wisselvallig. Nou ja, dan, uh, dan moeten we het gaan bekijken. Maar als het heel erg slecht weer is, dan uh, staat hier wel uh, redelijk vol ja. Ja ja, ja, dan, uh, ja, ja, Dan hebben we wel een feestje, en dat is heel, uh, heel erg prima. Heel erg Wat prima. is uh, de los dan, dan ook op zondag over?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 Daar, uh, die heb ik natuurlijk staan hier. Ja, ja. Uh, ja, en uh, die ga ik daar uh, demos, uh, demos geven in Assen tijdens de, het uh, Tabak-GP Classic daar. een dus beetje driften en zo? Wat uh, rondjes ja, draaien? Ja, even wat donuts en dat soort dingen. Donuts, ja. Oh ja, hoe heet ja, ja, dat? Ja, ja. Rokende op, banden. We, we gaan het op de coronel manier doen. Ja. <laughs> veel roken, veel vlammen. Ja, ja, ja. <laughs> en wat zei je nou? Had je nou een, een, een autocoureur in de, in de zaak momenteel? Uh, Fred Krap. Fred ja, Krap, ja, die dat, kennen we ja, toch. Kennen die kennen we niet, hè? Ja, ja, maar nou, vertel hem dan eens. Wie was en is Fred Krap. Mm -hmm. Fred Krap is een uh, rijder die, uh, ja, uh, we te zeggen, jaren tachtig uh, heel erg bekend was in Europa en in Nederland. Die tegen een hele grote coureurs heeft gereden. Ja. Ook Formule 3. En uh, volgens mij sneller als Ayrton Senna op Zandvoort. Oké, okay, zo. Nou, hij staat nou bedenkelijk te kijken. Maar <laughs> hij was wel een jongen die wel serieus zijn auto, auto kon tuffen. En uh, hij staat hier nu wel in een heel dik motorpak. Want hij is met zijn motorfiets. Dus hij doet ook okay. op twee wielen. Ja, ja. Nee, Vet was gewoon echt uh, ja, een toppetje En een van mijn helden van vroeger. Ja, ja. Oh, wel leuk. Ja, ja, een van mijn helden. En uh, nou, die komt hier regelmatig even een bakje doen. Hij heeft alleen dat koffiezetapparaat niet gevonden. Dus hij is een beetje... Die, oh, is als, ze ou, als ze ouder worden, Ben, dan worden ze allemaal toch wel een beetje domme. <laughs> ja, niks in de koppie. Ja. Maar nu begint hij <laughs> Je merkt dat als die grijze haren komen, is het allemaal een stukje minder, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ik zie hier inderdaad, uh, Fred Krap hier bij een, uh, volgens mij, BMW's uh, achter... Ja, uh, ja BMW, uh, volgens mij heb jij... Uh, ik, ik, ik, ik, ik zou... Kijk, jij hebt nog voor, volgens mij heb jij nog voor het DIL-team gereden, toch, BMW?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 hard ja oké okay. uh, dus het weet je dus net als fietsen ze dus verliezen het nooit nee nee mm, <laughs> dat is wel lekker we hadden het trouwens even over bejaardenhuizen en dat soort dingen, Ja. Uh, als we daarover oude mensen hadden, afgelopen weekend hadden we natuurlijk uh, de Jacks Racing Days in Assen. Ja. Dan hadden we Walter Hofman en uh, Henk Thuis, uh, die daar bij mij in de serie de nieuwe v 8 race ...om de overwinning aan het strijden waren met twee heel dikke auto's. Hm. De een is 77, de ander is 78. Zo. En die gingen er hard overheen. Dat ik gelijk zei, ook daar op de speaker, uh, dat ik zei van jongens... Uh, ik ben pas 61, ik kan nog een tijdje. Ja, ja. Lekker idee is dat, hè? Ja. Lekker idee is dat. Ja, ja, ja, ja, Was dat, oh, Ik zag je een, een foto van jou op Facebook. En, uh, met een, een, een heer van een zekere leeftijd. Die werd ondersteund dus, uh, door dat jou. En Walter en, Hofman. Ja, Walter Hofman. Maar die, die kwam zo vermoeid uit die auto. Want zo die rijdt in een, een, een McLaren MC1. Dat is een Can-M auto. Dus zo'n ding met echt gewoon 900 pk achter, uh, op de wielen. Ja. Uh, en ja. Ja, dat is serieus hard werken, geen in helemaal oh, niks, joh. en dat, dat is het gaspedaaltje aanraken en dan word je zeg maar afgeschoten, maar ook echt afgeschoten, <laughs> en uh, ja weet je, en die man gaat zo hard met die auto over het circuit, ja, maar ja, 76. er zitten er genoeg, die kunnen dan rollen, hoor. ja hoor, ja, en, en, en de eerste 10 minuten, 15 minuten heeft hij even ondersteuning nodig, en daarna <laughs> zien we gewoon weer als een jonge god van 30, zie je overal op het pedal springen, dus geweldig, het geweldig. kan wel mooi hè, geweldig. Ja, ja, ja. Het lichaam, het lichaam, het lichaam wel even andere dingen. Ja, ja. Woont Fred Krab nog steeds in de velsde broek? Oh, geen idee. Oh, nee, maar het is ook niet belangrijk. Moet je jezelf even vragen? Ja, nee, nee, nee, dat is goed nee, zo. Nee, nee. En, ik, ik denk het wel. Maar hij is op de motorfietsje. Fred, Fred zwerft over de hele wereld. Want, oh, geweldig. Dat, dat, dat, dat, dat, is een, dat is een zwerver. Normaarde. normale. Rendel, hoe kijk jij naar het uh, komend uh, Formule 1 weekend?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 Dat we dat ooit zouden zeggen, hè? Ja, ja, ja. Denk, hè? inderdaad, ja, ja, ja. Dus, dus, eh, eigenlijk is het toch bezopen dat we dit zeggen. Dat we ja. gewoon zeggen van... Jongens, het is vervelend dat Max wint. Ja, jongens, hou op. Ja, ja, het is mee. toch we pas het uh, derde, de derde jaar, uh, Rendel? Derde jaar, hè, voor Max. Kampioen. Ja, ja, dus ja, eigenlijk ja, valt, ja, het nou, ja, eh, valt het wel mee. Nou, ja, valt het wel mee. Drie keer achter elkaar, hè? nou ja. Hey, we, we hadden, we hadden, vroeger hadden we alleen Jossi punten haal... en een paar anderen die punten haalden... maar we hebben niet zoveel jongens die dit gedaan hebben, natuurlijk. En... Eh,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 Maar het begint te veel te worden. Ja, waar <laughs> ik me altijd over verbazen, Rendel. Die, die coureurs, die sporten heel veel. Net als Max Verstappen, en die is met gewichten en van alles en nog wat is hij bezig. Maar eigenlijk blijft het gewoon, als je hem ziet, een klein mannetje. Hoe doen ze dat?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 ...is ook een vorm van sport hè? Ja, erop, erop, erop. Daarom zeg ik het ook. Maar als je niet veel gesport hebt, valt ook dat tegen. Ja.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 But it won't be long before, <laughs> you know, racing cars, the faster they go. Racing cars, give a big kick, you know. Racing cars, it's like a dream. wij nog uh, Albert Wester uh, zouden gaan Jeetje, draaien. Nou, Ongelooflijk, hè. Dat, nog had wel? Jij, dat had jij nooit verwacht uh, nee, toen nee. jij naar de studio uh, nee, toekwam nee. kwam van uh, Rob gaat uh, Albert Wester uh, opzetten. Nee, nou ja. Was ik omgedraaid. Racing Cars. Uh, <laughs> ja, de Racing Cars. Uh, de platen die speciaal voor onze eigen Jan Lammaars gemaakt heeft. Nou, Hartstikke leuk. Destijds 1979. Zo, toen al. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja we gaan het uh, beest doen hè. Half vijf. Ja. Uh,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 Zometeen, zo meteen, althans, ja, zometeen gaan we hem draaien. Patrick van Kessel, hè, we hebben hem al eerder gedraaid met ja. de paro aan de zee. Ja. En in het eerste uur hadden we hem, omdat hij aankomende dinsdag ook op het strand is bij Lacuna Beach. Ja. Bij de Sigo Race Radio Studio daar. Ja, ja. De ja. racecafé noemen zij het, ja. uh, zeg maar. Ja, en uh, de, ja, ja, die zitten daar dus aankomende dinsdag tot en met zondag.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 I never wanna see you sad de Maxi Priest ook een uh, lekkere zonnige zinghol met de uh, Wild Worlds. Nou, dat wordt het uh, zeker uh, volgende week uh, hier in uh, Zandvoort met uh, de, de GP uh, Benno. Ja, nou hoor. En uh, ja, al die wegen en die borden, hè, meer dan duizend verkeersborden hebben ze neergezet. Dat uh, ja, is ongelooflijk. Die buco uh, je, je uit uh, Beverwijk. De borden borst niet uh, meer. Uh, uh, de, nee, het is één een, een geel uh, oerwoud uh, ja, ja, ja, geworden. Maar, en, maar ja, vergeet en, vergeet bij niet, de he. spoorwegen staan ook allemaal borden van uh, gesloten vanaf ja. donderdag ja. tot en met zondag zijn alle spoorwegen gewoon uh, gesloten. En dat van Amsterdam tot en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 Vaak aan die mooie tijd. Die wij hebben beleefd in het zonnige Griekenland. Duizend sterren en Griekse wijn. Jij zij komt als met mij de daar de hele nacht. De boezouki spelen. na, na, na, na, na, na, na.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 Een beetje onder water. Ja, ja ik hoor echt uh, naar de brick in the wall. Hoor ik ook uh, terugkomen precies, daar die, ja. En uh, nou ja, dat is dus heel bijzonder. Ze dat uh, ze hebben dan uh, even kijken.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 De regio loopt bijna ten einde. We hebben nog twee weken te gaan. Um, en wat we het er toch over hebben, over scholen. En ik lees hier op, uh, dit bericht is trouwens van RTL Nieuws. En op hetzelfde RTL Nieuws zie ik, uh, is er een filmpje te zien... over leraren in de Verenigde Staten. Die krijgen een schietcursus om hun klassen te beschermen. Het moet niet gekker worden. Nah. Maar goed, uh, Pink Floyd die had trouwens een andere boodschappen uh, aan de leraren. Hè? Van... Uh,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 Don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone Dat was hem, Benno. Pink Floyd. We kunnen hem helaas niet he, helemaal draaien. Nee, we ik heb nog uit. één plaat staan. Een Nederlandstalige. Een uh, Nederlandstalige, uiteraard uiteraard, ja, uiteraard. uiteraard, uiteraard, Want We gaan richting uh, het programma van Fred Heij. Hij is er zelf niet. Maar lekker non-stop uh, luisteren naar Entertainment for You. Precies. En het uh, is altijd lekker. Wij, nou. uh, wij gaan ons uh, voorbereiden op uh, Race Radio. Ja, heerlijk. Ik heb er zin in. Zeker. Nou, ik ook. En uh, graag tot volgende week. En dan zitten we vanaf... Uh, uh, Café uh, Rubble helemaal live tussen 1 en 5. Zo is dat. Nee, hey, dat ruimt ook weer. Heel goeie. Ja, en... De laatste voor vijf uur wordt uh, deze. Oh. Doe maar. En is dit alles? Oh ja, ja. Het ja. mooie begin. Nou ja, was dit alles? Dit is alles, dit, uh, Benno. Dit is alles. Je kan, kan naar huis. Je kan naar huis. Oh, oké. Okay. Op de fiets. In bakken weer geweest. Doei. Doei doei. doei.